Jan van der Putten met het NOS Journaal. Veel beginnende fysiotherapeuten houden er na een paar jaar alweer mee op. Dat blijkt aan de rondgang van de NOS en uit cijfers van het pensioenfonds voor deze beroepgroep. Van de fysiotherapeuten die de afgelopen drie jaar zijn gestopt... was bijna de helft nog geen vijf jaar in het vak bezig. Het leidt tot een oplopend tekort, terwijl fysiotherapeuten hard nodig zijn... om te voorkomen dat klachten bij mensen zo erg worden dat behandeling in het ziekenhuis nodig is.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 In Den Haag zijn gisteravond zwarte schermen geplaatst langs een deel van de A12. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen daar vanmiddag de weg blokkeren. De schermen zijn neergezet om te voorkomen dat er voorwerpen aangegeven kunnen worden om de weg te blokkeren.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 met nu, Oebak leeft. Yes! Tweede gedeelte van het radioprogramma. En we kijken straks naar de geschiedenis, wat er allemaal gebeurde. Onder andere een een kraakwand ontruimd in Groningen. Is maar even Jork York voor Noorden? Ach, dat lijkt zo op de Beatles. Maar live is het echt eens, desdaad. I went down to the Hatters Place in St. James Street. Display of funny inviting me. I tried the fit of the king's crown as once worn by Richard III. Naked without my stovepipe, so I bought a top hat. my Jork van Noorden is vroeger in de hype is solo gegaan. Een aantal en concert bij hem gewoon, bijgewoond bij, bij gewoond in uh, Alkmaar. Body Victory, uh, ja, het grappige is. Het is allemaal heel knullige muziek, het doet echt denken aan de tijd van de Beatles. Over oh, vroeger weet je allemaal nog wel, maar tot een gegeven moment gaat hij toch los en dan gaat hij psychedelische rockmuziek maken. En dan denk je, wat ben ik in terecht gekomen? Echt leuk. En hij praat, hij kan echt verhalen vertellen op een zo zo'n hele lijzige manier. Dat je denkt, gast, schiet eens een beetje op. Maar de verhalen zijn er op zichzelf. Wel weer erg leuk en onderhoudend. Goed, twee de in het rijprogramma. Is zitten er weer midden in. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 1990 gebeurde in, uh, in Groningen. De spannen rust rondom het gekraakte pand in Groningen. De omgeving van het voormalige wolters noordhof complex is hermetisch afgesloten met containers. Dat is gedaan om tijdens de ontruiming... het ontvluchten van krakers te voorkomen. Buurtbewoners wachten de dingen die komen gaan af. De mobiele eenheid heeft opdracht te schieten met traangas op alles wat beweegt op en in het pand. Dus ze alles? hebben er echt... Ja, op alles hebben er zo'n gigantisch bende van gemaakt. Dat Wolters Noordhof, dat is ooit samengegaan in de jaren 60. en toen hadden ze twee panden... toen dachten nou, die gaan we samenvoegen, dat werd niks. Dan gingen ze ergens anders doen. Dus dat, dat, dat gebouw heeft heel lang leeg gestaan. en dat vonden krakers in de jaren 80 echt, echt belachelijk. Dus die hebben daar gezeten, jarenlang. Ze uh, wilden de politie gaan ontruimen, die hebben het aangekondigd. Toen hebben ze een barricade opgeworpen. Nou... Je, Weet je die dingen nog in Alkmaar? Of in Amsterdam in de jaren 80, 1980? Jo, ik werkte daar toen. Dan moest ik nog naar het station. Echt Al die barricades, dat is echt riemal. Nou, dat was de inspiratiebron. Toen hebben ze restaurants en cafés daar in de buurt leeggehaald. advocatenkantoor op straat gegooid, in de brand gezet. Nou, dus dan hebben ze uiteindelijk echt heel veel mensen daar gearresteerd. En uiteindelijk, ja, dat is bizar afgelopen gewoon. Uiteindelijk, ja... De, de krakers zijn de gevangenis ingegooid. Dat lijkt me wel. Ja, nou, alles, alles was ook, alles ook onderdak. Alles was live te volgen op een uh, lokaal radiostation. En ook op het televisiestation uh, Lokaal Oog heette dat. En uh, nou, dat was een hele sensatie toen in 1990 in Groningen. Oké. Okay. Wat dan mee? In 1952 werd, uh, werd er een verdrag ondertekend. voor de Europese Defensiegemeenschap. Het is eigenlijk een soort voor voorlopig van heel Europa nu, hè, van wie je tot de Europese Unie behoort. En toen had je alleen nog maar Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg en Italië. Maar ik zie daar ook, onderaan zie ik ook een uh, stukje, ik denk van hé, hey, dat is Tunesië of zo. En, maar uh, ja, het plan voorzag echt uh, in de oprichting van 40 divisies die legers van Frankrijk, de Republiek et cetera, zouden moeten vervangen. Het Verenigd Koninkrijk was niet betrokken... ...omdat men daar de verplichtingen tegenover de NAVO en de Verenigde Staten... ...meer prioriteit gaf. Maar het is op een of andere manier, of andere manier gewoon doodgebloed of zo. En uh, nou ja, we hebben nu natuurlijk de Europese Unie... ...dus nu zijn wij ook één groot front in ieder geval. Ja, ja yeah? tegen het grote gevaar. Ja, dat zijn wij. Jazeker. Nou, in uh, nee, uh, 2006 gebeurde er dit... Want meer dan 3000 doden, duizenden gewonden, 200.000 daklozen. Paniek en angst voor een tsunami die er niet was. De aardbeving op midden Java heeft dramatische gevolgen. De situatie wordt nog bemoeilijkt omdat er geen elektriciteit meer is. En communicatie met het rampgebied is moeilijk. Het epicentrum van de beving van 6,2 op de schaal van Richter lag in het zuiden van Java. En het ging over een aardbeving op Java. Het gebeurde om s ochtends om 6 uur. Ja, 6,2 op de schaal van Richting waren dat er ook nog een watergolf zou komen. Een tsunami. En uiteindelijk op 1 juni waren er 6200 mensen doodgevonden, uh, zeg maar. En uiteindelijk bij ziekenhuizen, op parkeerplaatsen moesten mensen verzorgd worden. Als je, je verwondingen niet erg genoeg waren, werd je weggestuurd. Er was gewoon geen ruimte voor. Het was echt chaos. Uiteindelijk is er uh, was ook weer 48 miljoen uh, euro voor opgehaald. En uh, ja, er waren echt. Nou ja, bizar veel mensen gewoon die. Uh, Noem je dat geen huis meer boven hun hoofd te hebben? En, en mensen waren gewoon zeg maar een bezitting aan uh, verdedigd. En daarbij waren ook nog zware regens. Dus het was echt één dat je denkt: van. Echt waar? Waar hebben we dit aan verdiend, God? Zo'n gevoel was dat een beetje. Ja. Het is. Uh, kijk eens. Uh, no? 320 jaar geleden. dat Sint-Petersburg werd gesticht op 27 mei. door Peter de Grote. En denk je: van nou, hij is genoeg naar hem. Maar eigenlijk is de stad dus gewoon vernoemd naar uh, de Apostel Petrus, de beschermheilige van de stad. Het schijnt dus wel dat bij de bouw. vooral dwangarbeiders waren ingezet. En uh, de, waarschijnlijk zijn het er iets van 100.000. En het heeft 18 jaar geduurd. En hadden, hebben wij wat gezegd over dat ene stadion. bij de Olympische Spelen? Ja. Maar dit was toch wel vele malen erger. En de stad lag in een vrije en volkgebied, gebied. Maar het kreeg een westerse aanzien met onder meer 40 grachten naar Nederlands model. Ik heb zo van, ik wil daar een keer heen. Want het leuke is, uh, Sint-Petersburg, het werd toen de hoofdstad. Maar uh, dat ligt eigenlijk behoorlijk tegen Europa aan. En uh, nu is Moskou de hoofdstad. En uh, die ligt er wel een stuk verder Rusland in. Dus ik denk dat het misschien wel is van, nou uh, de locatie is niet zo geweldig. Het is, het is ook op... nog een tijdje Petograd geheten. En ook nog een tijdje Leningrad geheten. Okay. Maar het heet nu weer gewoon Sint-Petersburg. Ja, grappig. Ja, Peter de Grote was staat die, op mijn to die, die was geïnspireerd door het Westen. Die wilde het echt allemaal veel beter maken. Ja. En later zijn ze daar weer heel van afgeraakt. Ja, ondertussen 100.000 uh, dwangarbeiders die daar doodgegaan zijn. Ik ben benieuwd wat Poetin gaat doen met al die mensen die nu uh, als dwangarbeider weggestuurd zijn en zo vanwege protesten tegen de oorlog. Het zijn er heel wat. Daar kan hij ook een stad bij bouwen. Ja, ja zeker. Ja, nou, ja het verandert daarnaval. Dat vind ik dameval. wel bijzonder, dit soort verhalen. Ja, triest verhaal over um, Christopher Reeve. De man die Superman speelde natuurlijk. En daar in uh, vier films echt heel groot is geworden. En uiteindelijk 1995. Hij had namelijk nog een andere hobby. Jawel, dit had hij als hobby. En uiteindelijk tijdens een wedstrijd in uh, 1995... ...was dat uh, in Charlesville, filet van het paard kwam verkeerd terecht... ...en kom, ja, brak uiteindelijk zijn nek. En toen was het in het begin nog even onduidelijk uh, of hij het echt zou overleven. Het is echt een honer om hier vandaag te zijn. Ik ben erg blij voor de Dixons... ...voor het vervoeren hier Er was een tijd dat ik op mijn eigen own. <laughs> Dat even een leuke grapje. Ja, zeker. Toen zat hij al in de rolstoel en deed hij een toespraak. En toen zegt hij van nog iedereen bedankt die mij heeft willen brengen. Vroeger vloog ik in mijn eentje, maar dat kan nu niet meer. Hij grappig. Daarna heeft hij nog allerlei films gespeeld. Natuurlijk, onder andere een Rare Window van Alfred Hitchcock. Dat was in 1998. En dat was iets vooruitstrevend. Uh, een remake. En uh, uiteindelijk in die film laat hij zien met zijn rolstoel... wat hij allemaal kan. Wat de nieuwste snufjes zijn. Hij kan bijvoorbeeld met een uh, spraakherkenningssoftware e-mails versturen... Hij kan hem sowieso aansturen met zijn mond. En ja, dat was echt iets om uh, te laten zien aan de wereld, wat je allemaal kan. Uiteindelijk is het ook in. Uh, uh, even kijken hij, wanneer hij overleden is. Nou goed, hij heeft 52 jaar. En uh, nee goed, hij heeft daarna nog een redelijk leven gehad, maar, nou, ook maar korter. omdat hij die, ja, uh, die verwondingen had, waarschijnlijk. Hè? Ja, ja, ja, goed, ja. Nou, het is Vandaag is het ook uh, al een hele tijd geleden. Want in 1937 werd de Golden Gate Bridge werd geopend. Dat is een hangbrug. Hè, die zit over de zeestraat, die heet Golden Gate. Vandaar nou, de naam. En vlak in de buurt uh, heb je ook Elketras uh, en alles. En uh, het, het mooie is wel met die brug. Uh, dat, uh, in de eerste 70 jaar na de opening hebben 1300 mensen zelfmoorden gepleegd door van de brug te springen. Maar we zijn uh, 70 jaar na de opening, dat is dan dus tot. Uh, uh, wat zeg ik nou? Tot uh, 2007. Dus ik weet niet hoeveel er daarna nog gesprongen zijn. Maar ook de film is echt een dankbaar slachtoffer. Want in films wordt hij continu. Stort hij in die brug. daar <laughs> hebben we daar echt enorm veel filmpjes van gemaakt. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja ik vind het wel mooi. Het is ook een prachtige, iconische brug om te zien zo. Ja, zeker. Hij is ontworpen door Joseph B. Strauss. En hij had eerder een ander onderwerp gemaakt. Dat vonden de mensen toch niet zo mooi. En die was een stuk goedkomen. Deze brug kostte namelijk 35 miljoen. En was een eerst kopie. kopie? Kopie, En uiteindelijk was dat in 1930 gewoon echt financieel niet rond te breien. Dus dachten we, nou, dat kunnen we niet bekostigen. De regering zei, van, nou, sorry, dat moeten we maar even wachten. Toen dus zei de Bank of America... In San Francisco, dat willen, wel wij al, dat willen wij wel betalen. Dus die heeft het bekostigd. Uiteindelijk is er uh, vier jaar, of vijf jaar, ja, aan gesleuteld. Jij zegt over dat er 1700 mensen naar beneden zijn gesprongen. Ze hebben voor het bouwen van die brug hebben ze grote netten gespannen. Daar hebben ze 19 levens mee gered. Ja. Maar uiteindelijk zijn er toch 11 mensen bij om het leven gekomen bij de bouw. Zo. En 10 uh, daarvan uh, zijn op dezelfde dag, dus ik denk dat, dat, dat het net daar los was. En toen hebben ze het net later weer vastgemaakt. Maar in ieder geval tien zijn op dezelfde dood gegaan. En de, jaarlijks, of eigenlijk dagelijks, zijn er dertig schilders bezig om die brug te onderhouden. Dertig schilders. Ja. Het lijkt de, de Eiffeltoren was Ja, dan toen ben je, je aan het kort. eind en dan moet je weer aan de andere kant weer beginnen, zo'n beetje. Ja. Ja, je moet is. het natuurlijk wel goed onderhouden. Hè? Want uh, anders krijg je dezelfde ellende als toen in Italië. Hè? Want uh, die ene brug die zo instortte. Ja, ja dat is niet zo ja. handig. Nou nee, goed. Dat is over even wat er door de jaren. En straks nog wel een uh, volle bericht. Eerst we hebben een lekker rustig gitaarplaatje. Jawel, hier Paul Waves. Jealousy. Golven, terwijl Paul heeft een mooi gegeven Jealousy. Dat is een van de leukere platen die ze uit hebben gebracht. We zijn er weer klaar voor. Congratulations. Wie is de jarig? He, he, he, he, he. Ik was echt zwaar onder de indruk. Degene die jarig is vandaag. En hij wordt honderd. Ik dacht dat hij al dood was. Oh. Henry Kissinger. Echt? Wat die gast wat hij allemaal heeft meegemaakt. Door, gewoon, hij komt echt de tijd uh, van Nixon. Hè? Vietnamoorlog. Uh, Watergate. Daar, daar zat hij allemaal in de regering. En je had het Nixon-doctrine. En dat was vooral om andere landen te beïnvloeden. Om het beste voor de VS te, te doen en zo. Dus daar was hij allemaal een onderdeel van. Vandaag in de Telegraaf een groot stuk over deze Rich, uh, Henry Kissinger. Is hij nou een held of is hij een schurk? Ja, dat is nu helemaal duidelijk. Hij richtte naar de politieke partij een adviesbureau om. om groot onderneming info te bieden. over politieke en internationale politieke situaties. Want daar wist hij wel heel veel van. Dus de Harry Kirsten is 100 jaar oud geworden. Ja. Besonder. Nou, ik heb hier een mevrouw die is niet zo oud geworden. Zij uh, is van 27, 27 mei 1907. Yeah. Dat is Rachel Louise Carson. Maar zij was een biologe die groeide op uh, in Pennsylvania. En ze werd bekend door haar. Strijd voor boeken en voor de strijd voor de bescherming van het milieu. Oh. Toen al, hè? Zij is dus in 1964 overleden. Ze was dus maar 55. Maar ze heeft ook boeken geschreven. En ze zegt ook: een quote van haar is. Vol liefde buigt de mens over de wieg van zijn kind. En laat gelijk toe dat zijn voedsel wordt vergiftigd. Hoe lang nog? Want ze was echt heel erg tegen alle chemische pesticiden en insectiden. En uh, ze heeft dus ook een, echt een uh, boek gemaakt. Het heet uh, Silent Spring. En dat gaat allemaal over milieuproblematiek. Dus een mens hoort te leren van zijn verleden. Maar en dat, dat al zo, zoveel jaar geleden, honderd jaar geleden, heeft zij... Nou, ja, tachtig jaar geleden. Tachtig ja, jaar geleden. Ja, ja, ja. Maar heeft zij zich erover gebogen en had ja. het al in de gaten. En is ze dood gegaan? Dat is een vraag. Nou, misschien door pesticiden. Nee hoor, nee, ze had een oh. heel lang gevecht tegen borstkanker. Ja, precies. Maar haar, ja, echt, haar idee over schoonheid en bescherming van leven zijn echt generaties uh, uh, doorgegaan met inspireren... om de we wereld en alle levende wezens te beschermen. Oké, okay, nou. Heel mooi vandaag. Wordt ze jaar. Je kent haar van she's dit. She's got a new record out this week and She's to do it now for us. It's called You're My World. And here to sing it for you is... Stella Black. Yes, Stella Black. Sinds is overleden in 2015 was ze well 72 well, jaar well, oud. Dit is haar een van haar grote hits. En uh, onder andere ook dit, hè. Oh ja, heerlijk. Ja. zij is eigenlijk de enige vrouw van The Mercy Beats. En eh, ze presenteerde in de jaren 80 en 90 ook nog allerlei televisieprogramma's Zoals uh, Blind Date, maar ook Surprise, Surprise. En uh, voor het laatste maal had ze in 1993 nog een, uh, een, een, een cd uit. En had ze nog een beetje hits met Through the Years. Dat was ze met onder andere duetten uh, Cliff Richard, Barry Manilow, Dusty Springfield. En ze heeft ooit in een film als een hoofdrol gespeeld. Of, uh, Work is a four letter word. Dat was een komedie. Een psychedelische komedie of zo. dat was wel iets apart in ieder geval. Cilla Black. Oké. Okay. Vandaag is ook uh, de naked chef is jarig. Jamie Oliver. Hij wordt vandaag 48 pas. Ja. Is wel, ik, ja ik vind hem nog steeds wel inspirerend met koken. Ja. ja. Het is wel grappig. Ja, een van die eerste filmpjes. Dan komt hij met de skateboard aan. En dus handen even aan het doek en het begint te koken. Dat dus je denkt, nou, dat kan tegenwoordig niet meer, hè? ja, je moet wel even je handen schrobben, hè? Even goed schrobben, gewoon. ja, ja, ja, ja En de handschoentjes aan. Oh, dus maar goed, hij wilde natuurlijk allemaal een beetje wild maken. En hij wilde terug gaan naar de basis. Dus het hoeft niet allemaal van die hele mooie, dure ingrediënten. Het kan gewoon le lekker simpel zijn. Maar goed, uh, vandaag... Uh, nee, hij is al overleden, helaas. Ik heb het over deze man. Don't believe Don Williams, hij is echt uh, in, tussen 1974 en 1991 blond hij uh, met 42 singles in de uh, Billboard uh, Country Top 100. Uh, hij was niet vernieuwend, maar had een warm stemgeluid Zeker. en daardoor uh, sprak het heel veel mensen aan <kuggen> en speelde onder andere in films uh, met Burt Reynolds, maar ook jawel, ook in deze serie zat hij. Duke of Hazard. Hij oh, ja. deed de stem. De voice over. Dus dat is wel, wel grappig. Don, Willi. Goed, Don Williams. Goed die nog weer. Ja, vandaag is ook jarig uh, Christopher Lee. Hij is al uh, uh, acht jaar geleden overleden. Hij is behoorlijk oud geworden. Ja, te zeggen. echt wel. Maar hij was een Engelse acteur, zanger en schrijver. Dat vind ik dan wel bijzonder. Maar uh, hij heeft uh, de Saruman gespeeld in The Lord of the Rings... Graaf Doku, maar hij is het bekendst geworden in eerste instantie als Graaf Dracula in de reeks Hammer horrorfilms. Ja. Dat... En hij is dus ook uh, dus in Star Wars gespeeld. Ja, daar zat hij ook in. En uh, waar hij ook ook in zat, in The Hobbit. Ja. Och. Lord of the Rings, hè? Is de, ook de hoofdstuk. Hij hobbit, speelde ja. altijd heel vaak wel een schurk, hè? Ja. Echt een schurk, gewoon. Hij heeft gewoon. Ook een goede kop ervoor. Echt een hele goede koppelgod, oh, he? ja. dat is wel heel bijzonder. Degene die vandaag uh, ook jarig zou zijn geweest. Uh, hij is nog niet zo lang overleden. Vorig jaar is hij overleden, was hij 87. Oh, deze plaat heb ik zo vaak gedraaid. Echt zo'n grappig. Ramsey Lewis. Hij komt uit de jazzwereld. Vier jaar geleden nam hij al pianoles. En werd bekend in de 1965 uh, met deze plaat: The In Crowd. Nou, later ging hij zich buigen over *Rhythm and Blues*, uh, *Wait in the Water*, een van zijn grote hits. Dus dit is uh, bijzonder. Degene die we ook nog even bij stil moeten staan is uh, Lisa Lopez. Zij is van TLC. Nou, *Scrubs* hadden zijn grote hit in de jaren 90. Ook met uh, Mel Melanie C van The Spice Girl had zijn hit. Ja, fijne muziek. Fijne muziek om te gaan horen. Lisa Lopes was bezig met een uh, soloplaat op Honduras. Honduras. En uh, was daar aan toeren en uh, ging met een paar vriendinnen... volgens mij ook uh, leden van TLC een stukje rijden. Ze zat zelf achter het stuur. En het mof was, dit stukje werd gefilmd... en uiteindelijk uh, verliest ze het macht over het stuur... en rijdt ze tegen een boom. En dit laatste is gewoon ook werkelijk gewoon gefilmd. Je krijgt er koud van. Dit zijn echt letterlijk de laatste beelden van haar. Dat is echt, uh... nou, ja, weet je, live uh, Real TV uitzenden uh, ja. hier op onze radio. Blijkbaar dus. Ja. Vandaag... En later is haar tweede soloopwijs uh, toch uitgebracht, <coughs> twee jaar later. En dat was uh, I uh, Legacy. Oh ja, ja. ja. Vandaag is ook jarig Lut uh, Schimmelpenning. Is dat de vader van? Dat nou, weet ik niet. Nee. Denk ik niet. Dat is nee. Maria Hendrik Schimmelpenning. En hij is Nederlands industrieel ontwerper en politicus. Maar hij is bekend geworden door zijn witte fietsenplan en door de wit car. Oh, ja, dat was hij. Ja, dat was oh, wat wel best grappig. wel bijzonder met die uh, fietsenplan. En, uh, uh, hij zou, uh, uiteindelijk is hij wel in de regering geweest. Maar hij had dus wel met uh, de witte fietsenplan had hij gehoopt. Het gaat helemaal goed worden, maar het was helaas mislukt. Want er werden fietsen gestolen. En niemand voelde zich geroepen om de lekke banden te plakken. Oh, nee. Oh, nee, nog niemand, nee. Dat kan ik me voorstellen. Nee, en hij heeft daarnaast ook een project gehad met lichtfietsen. Dat is ook niet echt een overdekte lichtfiets. Een lichtfiets. Dat hij, echt serieus. Hoe oud ben je? Ja, ja, ja. nou ja, ja. Ja, precies. Hij was echt bevlogen. Ja, dat is mooi. Ik denk Ik er heel goed in, een witte fietsenplan. Af en toe als ja, je weer zo'n fiets, witte fiets je, Is dat reetje? Ja, ik ben Kijk ook benieuwd hoeveel er opge, opgedoken zijn in de Amsterdamse grachten. Ja, dat is ook de vraag. Want we ja. zijn er en dan gooi je rood erin. Je kan van NS <laughs> zeggen wat je vindt, maar uiteindelijk kan je gewoon echt voor een habbekrat. Dan ja. kan je gewoon een fiets huren. En ja, het is gewoon niet de moeite meer om je eigen fiets mee te nemen. Gewoon. Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet maar je moet dat... wel zelf trappen. Ja, je moet wel ja, zelf trappen. Dat ja. is niet zo erg. Dat is niet zo erg, nee. Zeker niet. Ik hoor heel veel mensen over dat het niet zo erg is. Goed, uh, straks de, de Zandvoortse berichten. Eerst maar dus eens we een lekker plaatje van Portland Good Girls. We Zo heet het van Portland en Good Girls. Hoi. Rapp Tupac leeft en uh, het is er alweer tijd. Maar natuurlijk, het is bijna half en om half doen we altijd even. De Spartan Race van 2023. 23 is vlekkeloos verlopen. Het was de derde keer. En uh, een recordaantal deelnemers. 3000 waren er. Dat is echt wel bijzonder. En uh, wat was het, 40% komen uit het buitenland. Asielzoekers. Huh? En uh, zijn er gelukzoekers? <laughs> nou, o, jawel, het zijn gelukzoekers, dat klopt. Want die hebben allemaal over die obstakels heen gelopen. Kijk, zo pak je het gewoon aan. En het was mooi weer. En uh, ja, het Zeker. was gewoon plezier en afzien. En, uh, nou, het is een bonte verzameling van internationale atletische sporters. En er waren vijf parcours uitgezet, geloof ik... Je had ook nog, ook nog dat nightrun geloof ik. Met verlichte obstakels. Ja, het ook tegenaan. leuk. Ja. Goed, het, het was op het strand, in het dorp, in de duinen. Op het circuit kon je ook nog erin. Nou, het, het finish was allemaal op het Badhuisplein. en Het is een Amerikaans bedrijf, Spartan Race. en Ze doen jaarlijks 200 evenementen. Verdeeld over 40 landen. En daar doen plusminus miljoen mensen aan mee. Van beginners tot de gevorderde en... Uh, hier in Zandvoort waren echt last-minute uh, atleten die nog meededen. Die dachten van, oh, allemaal grappig. Ah, dat doe ik wel, teken ik even mee. Of het daar slachtoffers bij zijn gevallen? Blijkbaar niet. Nee. nee. Dus het is mooi. En volgend jaar is het in het laatste weekend van mei gepland. Dus, hou oh, rekening mee. Dat is, uh, dit is dus vandaag, het laatste weekend van mei. Ja, dan zou het ja. dus dit weekend ja. zijn. Ja. Uh, vandaag uh, kan je ook uh, op het speelplein aan de uh, Vlemingstraat Nieuw-Noord... kan je je daar vervoegen, want er is... Uh, het grote uh, buurtfeest van Nieuw-Noord. En er is daar een mega zonder uh, bellenblaas. En uh, uh, Shayla is daar. Uh, en en Jongerenwerk Zandvoort is daar. En Team Sportsurf Zandvoort helpt. En er zijn optredens van uh, bekende artiesten en zo. Dus ga gewoon even kijken. Het is vanaf 10 uur al. Of nee, sorry. Vanaf 12 uur zal het podium in de Vleemingstraat het decor vormen voor een spannende openlucht bingo... En, uh, dus, ja. Wacht even, een spannende openlucht Bingo. Ja, wel zeker. Okay. Met allemaal prijzen die ook beschikbaar zijn door allerlei ondernemers van Zandvoort. En uh, ja, weet je, het wordt gewoon echt heel erg leuk. Er zijn ook workshops. Er is een dansworkshop om 12 uur. Is workshop, er is een als we kaart workshop. Het een ja, ja. DJ workshop van DJ Mix. En die wordt ook nog gebeld straks uh, bij uh, Zandvoort op zaterdag. En uh, die is van. Uh, je kan hem half twee inschrijven. En om kwart voor drie. En dan kan je via info.zandvoortinside.nl inschrijven. Dus ik zou zeggen, ga gewoon even kijken. Er is een heel groot programma. Ik zal het even delen op onze eigen onze eigen. Hoe zeg je dat? Facebookpagina. Oké. Okay, nou, een hele spannende buurtbingo en openluchtbingo. Dat klinkt allemaal heel mooi natuurlijk. Een volle vergadering. Een afgelopen week uh, gemeenteraad... Uh, uh, de vergadering was er. En het ging over een nieuw uh, bouwterrein. Het uh, uh, uh, terrein van de Manege wordt het ook omgedoopt. Daar worden uh, uh, grote woningen gebouwd. Voor jongeren en ook andere doelgroepen. En uh, de woningen waren te ruim ingetekend. Ze hadden uh, ingeschat van 60 tot 90 vierkante meter. Het wordt nu kleiner, waardoor er meer woningen kunnen worden gebouwd. Dat is uh, uh, positief. En ze gaan zorgen dat uh, uh, de helft van deze woningen voor zandvoorters worden. Gerealiseerd. Dus dat is wel mooi. Niet dat het uh, aan allerlei mensen wordt verkocht buiten Zandvoort. En hier een half zomerhuisje gaan maken. Hoewel, daar zijn ook al wel je regels voor bedacht. Dus dat is ook wel weer mooi. Maar ja. het, het, het schijnt toch steeds duidelijker te worden. En er zijn toch steeds meer mensen die er wel blij mee zijn. Met die woningen. Oké, okay, ja, ja. Zeker. Er is ook vandaag een open dag van de brandweer. En uh, dat is uh, vanaf volgens mij vanaf 12 uur of zo. Maar er is uh, een oude en nieuwe ladder, ladderwagen. een pomp en een slangenwagen. Kinderen zijn welkom. En hij start om 12 uur, duurt tot half vier. Dus ga even kijken bij de kazerne aan de Linnaeusstraat... als je toch onderweg bent naar het Zandvoortse Buurtfeest Nieuw-Noord. Zeker, als je denkt, uh, is het in de oude brandweerkazerne? Nee, nee, nee, daar is het niet. Nee, het daar Duinschart, heb je heel wat anders. Daar heb je, daar ja. heb je namelijk tijdens de Pinksteren... Uh, namelijk allemaal kunstenaars die allerlei werk laten zien. Onder andere Willy Iep, Ippenberg, die is geïnspireerd door de natuur. En die schildert allerlei dagelijkse dingen. En Walter de Hé, hey, die ken ik wel... Die is hier programmaleider geweest. Jazeker. Die uh, doet de fotografie op analoge wijze nog. Dus echt met de vergroter, weet je wel? Zwart-wit. Ja, het is wel leuk om te zien trouwens. Ja, uh... dat echt, echt, echt, echt, soms ruik ik ergens iets en denk ik: hé, hey, dat is fixeer. Dat is, of, oh, ik denk dat is Walter, denk ja, je dan? Ja, ook. Ja, <laughs> dan heeft hij zich even niet gewassen na een dagje doka. Dat zou kunnen. <laughs> ja. Maar het is iets leuks om het echt op een oude ja. manier te doen. Dat doet hij nog. En ook is uh, Joan Bergmans daar. Die doet vooral dig digitaal design. En het is uh, zondag en maandag van 11 tot 4 uur ingang via de stalen trap. Met buitentrap aan de rechterkant van het gebouw. Hoe doe ik dat met mijn rolstoel? Uh, wacht, ik ga wel wat werken van, van boven naar beneden. Dat kan je toch ook ja, ja, ja, Het ziet er echt mooi uit. Ik, heb, uh, ik, uh, heb dit, ik zal deze nog even delen op onze Facebookpagina. Nou, in ieder geval. Het is tijd voor die landenkeuze. Had je nou al wat uh, Ja, ik heb wel wat... Uh, maar, maar ik weet niet of je ook gelijk kan draaien. Ik heb... Uh, Tulsa time nou, dat ga, gedaan. Dat, dat ga ik even niet gokken. Maar uh, ga je dat niet gokken? Dat, nee, dat ga ik niet gokken. Zorg eerst even dat hier. Want, of denk je dat hij wil? doen? Doe maar gewoon, joh. Ja, doe maar gewoon. Nou, Oké, okay, okay, dan wordt het tijd voor je landenkeuze. En dat is... Uh, Tulsa. Spoel hem even terug, zal ik zeggen altijd. Ja, hier. Don Williams zou vandaag Jaros zijn geweest. En we uh, draaien vandaag, hoe heet die Tulsa time. Tulsa time. Mind. I was going to Arizona, maybe on to California, where the people all live so fine. My baby said I was crazy, my mama called me lazy, I was gonna show them all this time. Cause you know I ain't no fool and I don't need no more schooling, I was born too, just to just walk the line. time Living on Towson time Well you know I've been through it when I set my watch back to it Living on Towson time Een ...fijne plaat en dat heet... Uh, Tulsa. Tulsa. Tulsa. Time. Tulsa Time. Ja, zeker. Goeie oude tijd De man heeft heel veel muziek gemaakt. Niet baanbrekend, maar hij, hij heeft heel veel mensen ook wel teksten geschreven en uh, hij heeft toch wel werk veel... gewoon weer opnieuw uitgevoerd. Goed, ja. we kijken nog even wat er allemaal speelde. Nog. Eén ding wat me bij is gebleven, en dat ik, ik ben er nooit helemaal ingedokt, maar ik wist het gewoon niet. In 1964 begint dit... Radio Such is on the air. Dit is Radio Suts, John. One, nine... Ze beginnen met uitzenden Radio Suts. En dan gaat het over David Suts. Hij is eigenlijk Streaming Lord Suts. En samen met een uh, popgroep uh, uh, gaan ze dus naar dat fort. Dat staat in de monding van de Thames. Net een beetje buiten Engeland. En ze gaan daar uitzenden. Ze doen dat een paar maanden. Tot een gegeven moment dat loopt dat toch niet zo lekker. En wordt deze Radio Suts overgedragen aan een andere man. En die, uh, uh, die gaat dat runnen. Dat Heet het Radio City. En het grappige. Is, de hele gedoe over Radio City. Dat is namelijk, uh, is best, gaat best wel ver. Want worden onder, uh, onderling wordt er strijd geleverd over accupakketten. Uh, om die zender te laten draaien. Wordt gesaboteerd. Uh, wordt uiteindelijk een moordaanslag ge gepleegd. Een van die gasten, uh, Rich Cavert. wordt uh, vermoord. Uh, door zijn uh, concurrent, uh, Major Smedy. En uiteindelijk ja. komen er rechtszaken bij. Nou, het is een soort. Nou, het, het is, nou ja, zelfverdediging. Het gaat heel ver, dit. Uh, radio maken in de jaren 60 was gewoon echt was spannend. Tegenwoordig, daar sta je niet stil. Je kan overal ra of muziek uit vandaan toveren. Vroeger moest je een ontvanger hebben, moest je een zender hebben. En, nou, dit, dit het is, dit is allemaal zo easy dit, tegenwoordig. Het is allemaal zo easy, maar goed. Dat was 1964, Radio Search ging, uh, search, search, ging uitzenden. Dus, wat zit jij te lezen? Ja, ik zat, ik zat dat allemaal even te lezen. Ja, ik, ik wou nog even vertellen. Want ja. uh, op uh, 27 mei 1964 werden elf jongens in Coventry, in Engeland dus, werden van school gestuurd. dan denk je van, hoezo dan? Elf jongens tegelijk? Ze hadden allemaal hetzelfde kapsel als Mick Jagger. Echt waar? Ja, het <laughs> kan niet hoor. Nee. Dus uh, ja, ik vind dit wel... Aanstootgevend gewoon. Ja, ja, echt zwervers ja en dan zie je die kap zoals net als de Beatles die had ook een soort dat soort haar ja, maar ja of zo er is toch maar die is klein ietsje langer het hangt een beetje voor je ogen en dat is dan al ja vroeger mocht je ook in dienst werd je toch ook kagels goeren ja ja, je had toen een tijd, dat vind ik ook... Oh ja, van Paul van Vliet, is ook overleden. Maar die had toen de majoor, en die had het daar ook nog over... over die lange kapsels en zo. Ja, dat was echt in de jaren zeventig weer, hè? Ja, ja, In de jaren ja, ja. zeventig. mocht je echt je haar ook laten groeien. Vragen? Ga je ja. niet vragen? Echt als je die... Als je, ik zie ze nog wel eens lopen, oude beelden van de avondvierdaagse, Vierdaagse... Nijmeegse Vierdaagse. Dat je ze dan ziet lopen, bepakking en het lange haar... even die lange baard, dat je denkt... Ja, dat kan toch ook echt helemaal niet. Ja. Dat is echt wel een misstap. Dat, ja. dat zouden ze niet zo gauw mee doen, denk ik, die tijd. Is hij eigenlijk al wel begraven, Paul van Vliet? Dat weet ik niet. Dat is alweer een tijdje geleden dat hij overleden is, 25 april. Ja, dat klopt toch dat hij Ik heb onder er helemaal ligt, niets had. over gehoord of gezien, eigenlijk. Uh, nou, dat was, toen hij niet overleed is dus er heel veel... Uh, ja, was maar veel niet, uh, niet, niet over zijn eigen. of zo. Hij zei altijd, kinderen. Ja, hij, hij <laughs> was natuurlijk je... groot iemand bij Brr. Unicef, hè? Hij een heel aparte... R. Ja, ja. Le leuke man van die. Ja, zeker. Bevlogen en... Ja. 30 dink... jaar is ja. Sommige dingen wel erg gedateerd, maar dat heb je ook als ze zo lang in het vak zit natuurlijk. Ja, ja lekker. De Seagulls hier op de zender Homesick is de zin. En dit is erop te vinden, Paraceto Blues. Wat mm. oh, <lacht> een leuke naam. Ik <tied> I'll pick you up from my patients. Your favorite radio station. It doesn't have to be perfect. Just the one that feel homesick If you put up, put up with me In de hele bed is geen girl te vinden. Maar goed, we zijn wel geïnspireerd door een vrouw die ooit uit de zee vandaan kwam lopen. Oh, een seagirl. Is dat als een zeemeermin? En is ze nou donker geworden? Een donkere zeemeermin? Nou, dat is niet mijn zeemeermin, hoor. Godverdamme, zeg maar. Uh. Nou ja, goed, dat was een hoop discussie weer over, natuurlijk wow. over de donkere meer. En hoe blij die kleine meisjes dat allemaal zijn. Van, oh, she's black. Ja. Ja, dat ja, is nou, nou, bijzonder. Ja, hoe belangrijk het is dat mensen zichzelf kunnen herkennen, kunnen herkennen ja. ja. zeker. Ja, zeker. Nee, nou, ik vond dat echt mooi. En dan zijn er zijn nog mensen die het ook moeten zeggen. Dat, nou ja, echt. Wat een kinderachtige lummels allemaal. Goed, gisteren ben gisteren ben natuurlijk uh, televisie zitten kijken weer. En op één en even hier. houdt ik hou dat met de schuin oog in de gaten. En dat ging over... Um, uh, waren twee meiden aangeschoven. Twee vrouwen, sorry, meiden klinkt niet helemaal goed. Dames. Twee dames. Dat klinkt beter. En de ene had nog wel een kind. En de andere had echt, had echt gezegd van... Nee, ik wil gewoon in deze wereld eigenlijk gewoon geen geen kinderen zetten. Want ja, dat gaat allemaal niet goed. En ze hadden het over onder andere... subsidie voor fossiele brandstof. Wel, het moet gewoon gaan over het klimaat. Het moet gaan over die subsidies, die 30 miljard. Dat is bijna 2000 euro per persoon per jaar... die naar de fossiele subsidies gaat. Dat is achterlijk. Mensen werken keihard voor dat geld. Het wordt gewoon gegeven aan het, het afbreken van onze toekomst. Ja. En het grappige is dat was echt zo... Zeg, ik, ben, ik ben niet zo... Uh, ik zet me niet zo uh, fragiel op. Zo uh, open... Dat, ja, het is toch belachelijk dat ik geen kinderen wil, omdat het met milieu zo slecht is. En uh, grappig is wel... Uh, Hofdijk. Nee, Hofster, nee uh, Dijkhof was aangeschoven voor een podcast die hij maakte samen met Zegers. Uh, en Zegers legde dat wel heel erg mooi uit. En als ik terugblik. En dan hebben jullie het volste om te zeggen het was niet goed genoeg. En er had veel meer moeten gebeuren. Maar bij klimaatbeleid is ons wel gelukt om wereldwijd Parijs te, uh, te tekenen. Daar een Europese te vertaling. Tekenen. Maar hoe nee, gaat het daar nu nee, mee? Maar wacht, wacht even. En, en, ja, maar even het volgens. is toch belangrijk of je jou aan een afspraak ja, houdt ja. of niet? Mijn perspectief zie ik dat we in hele moeilijke politieke omstandigheden... moeilijke sociale omstandigheden... want als je zegt, joh, de subsidiekraan gaat in één keer dicht... dat betekent iets voor elektriciteitsprijs, dat betekent iets voor benzineprijs... dat betekent iets voor sociale samenhang in de samenleving... dat betekent iets voor armoede, dat um, betekent iets voor onze manier van leven. Dus het is altijd kiezen in schaarste in dilemma's. Het grappige en toen krijg je toch een heel ander beeld. Daar sta je niet bij stil. Je denkt, zelf, al die bedrijven krijgen subsidie, wij krijgen een subsidie... en dat wordt uit de belastingpot betaald... en dat moeten we zelf ophoesten. dat is ook allemaal wel waar. En het, het leek wel, toen ze er één keer met de voet op de grond kwam... dat je dacht van, oh ja, dat is ook wel waar. Je, je kijkt nu ook heel, alleen maar seks over... Oh, ze krijgen allemaal geld. Ja, maar dat is ook weer de voordelen van ons... Dus ik vond het wel bijzonder. Ja. En dan staat ze daar heel kwetsbaar. Ja, ik wil gewoon geen kinderen in deze wereld. Ja, maar goed, het zit toch iets anders ja, in elkaar. Maar zou jij, zou jij nu nog kinderen ja, willen? Ja, natuurlijk, natuurlijk wel. Je kinderen moeten het toch gaan waarmaken in de toekomst? Kom op nou. Die, dat is, je moet dat soort voortbrengen. Uh, anders vergrijzen we, we ook. En dat zou helemaal niet ja, op zijn. Ja, maar stel je nou voor dat jij nu uh, plots weer 18 bent. Ja. Hoe zou je dan naar je toekomst kijken? Volgens mij gaat het helemaal niet zo slecht met de wereld. Alleen, we zien ja, alleen veel meer. alleen naar voeten. En, want ik ja. heb ook wel eens een discussie over van hoe zit het met het water. Wij maken hier de markerwadden. Ja. Daar wordt, wordt land uit de zee, gaat omhoog en zo. Waarom kunnen dat soort projecten niet gemaakt worden... In de, bij die eilanden die dus onder water dreigen te ver verdwijnen? Ja. Ik denk als je een crowdfund uh, doet door Europa heen... dat iedereen een tientje betaalt, met, met liefde... Ja. dat je dan gewoon best wel geld hebt om daar de, de boel op te spuiten... en dat het misschien dan gered wordt... Ja, ik bedoel, het, Waarom gebeurt dat niet? Uh, ja, ja. Ik ben een, een te klein pionnetje op de hele grote wereldkaart. Ja, maar als we dat met z'n allemaal gaan denken dat een te klein dat de regering het allemaal dan moet gebeurt het oplossen. Niks. Nee. nee, er gebeurt er niet. Maar we met die waterwall dat is een geweldig project gebleken. Ja. Nou, dat, dat soort dingen zou je toch ook daar moeten kunnen doen. Ja, voor mij kan je heel veel doen, maar door geen kinderen te nemen. toen denk ik van, nou, ja, ja, ja, nee. de regering moet het oplossen. Ik denk ja. Die... ja nee, mijn kind zou nee. nog genialer zijn. Die gaat misschien zeggen, uh, het wel regelen, maar. Ja. Ik weet niet of dit kind dat gaat doen, maar misschien een volgend kind. Nee, dus ik denk we wij kunnen toch geen kinderen meer krijgen? We Zou kunnen wel denk, ja we gaan het niet doen, maar er moet wel iets gebeuren en ja. je kan altijd naar de regering. Het lullig is, de regering hebben wij gekozen, weet je, wel. en dan nog ja. kan je zeggen, oké, okay, wat we kiezen, wordt het niet helemaal. Maar ja, we hebben er toch zelf een hele grote vinger in de pap. Als wij alle producten blijven kopen en altijd maar luxe blijven leven en overal vinden dat we recht op hebben, gaat dat ook niet gebeuren. Dus ja. het is ook een beetje naar jezelf. Maar kijken. het is inderdaad wel, als je dus denkt dat je een goed idee hebt, waar kan je dat spuien? Dat is ook zo Soms, dat je denkt van, nou ja. Platforms ja, op internet, dat kan makkelijker dan, zelf, dan vroeger, volgens mij ja, ook. Ja, dat is een ding wat zeker is. Dat is. Ik vond het wel grappig hoe Dijkhoff daarop reageerde. En je zag hem kijken zo: van oké, okay, daar ga ik niks over zeggen. En dan kreeg hij toch het vuur aan de scheen. Ze hij van ja, oké, okay, ik vind het heel mooi dat je dit zegt. Maar, ja, maar jij hebt dat veroorzaakt. Ja, maar dat, dat is voor mijn tijd. En ik vind ze toch wel iets voor elkaar. Hij bleef er echt heel erg uit. En ik denk van, oh wat mooi dat je iets heel, heel politiek. Heel politiek. Letterlijk heel politieke Ik ga door die podcast van. De, uh, Dijkhof en uh, Zegers eens even luisteren. Ja, is het een heel mooie relativering ja. van de hele wereld. Ja, ja zeker. Die podcasts zijn, uh, Er zijn zoveel mooie podcasts, maar je hebt toch gewoon geen tijd om ze allemaal te luisteren? Nee, zeker niet. <lacht> nou. Goed. Straks nog even een paar berichten voordat wij uh, ons overgeven aan. Goedemorgen, Zandvoort. Nog steeds vanuit het, uh, ja, vanuit het museum. Helden van Zandvoort. Maak er even een combinatie van. Laat je informeren wat voor helden wij de wereld in hebben geholpen hier in Zandvoort. Nadraai ik even iets wat groter en mislepend is. De man komt uit Supergrass. Turn the car around. Gas Combat. Ik vind al goed, hè? Op de achtergrond. Oh! Gas, kom maar, sturn a around. Saying it's over. Ja, ja mooi, hoor. Fijne muziek. uit het zorgen. Zandvoort. En we doen nog enkele berichten. Een van de berichten is, als je nou op vakantie gaat... je gaat naar Zweden. Ja, de sluipmoordenaar in Zweden is actief. De sluipmoordenaar? Ja, je hebt hier in Nederland... wel de, de lijmziekte door de teken worden die uh, voortgebracht. Maar daar heb je onder andere de hoe heet die ziekte Even kijken of heb ik hem bestaan? de TBE besmetting en daar zijn echt daar kunnen mensen echt best ziek van worden ook er zijn een aantal mensen aan overleden dus daar heb je ook echt de tekenbus die dan langskomt. dus een uh, twee dames in een rode polo Runnen het mobiele vaccinatiepunt. En dan komen Voor een mensen. hele land? Twee dames in de Rode Polo? Of ja, dat is wel een klusje. Allemaal ja. bussen met twee dames? Ja, is zoiets. Okay. Ja, of ook twee heren kan ook wel. Hè. Oh, okay. Ja. Okay. Maar goed, die uh, mensen laten zich heel makkelijk vaccineren. Want die denken van ja, die kennen het verhaal. En het zijn toch iets andere teken zijn dan hier in Nederland. Een teken waar je tegen moet vac laten vaccineren? Ja, klopt. Ik, ik, hoor, klopt ik dat ik, wel? Ik hoorde, ja, ik hoorde corona... <laughs> Uh, uh, de, de, de antifactus hoor ik al helemaal stijgeren gewoon. Ja, dat klopt toch helemaal niet. Nou goed, hier in Zweden doen ze er niet zo moeilijk over. Want dat verhaal is echt heel erg bekend. Over, en het schijnt echt wel... Uh, het, in Zweden is het uh, van 209 naar 465 gevallen gegaan. Ik denk dat de de Zweden niet meer toe tb moet te moeten in ons land. Sorry. We moeten gewoon de Zweden niet meer, niet meer toelaten in land. Straks nemen ze zo'n diertje mee. Ja, precies. Of, en zetten ze hem zo, zonder dat ze hem weten, zetten ze hem uit. Ja. Spring springt, springt je van je huid zo in, weer tussen de bomen. Zo, het gras in. Ja. Nou, ja. sterk ermee. Dus, dus uh, uh, dicht die grens naar Zweden toe. Vooral in Scandinavische landen. Dat ja, komt door die meubels. Zullen ze niet in die meubels zitten? Dat <laughs> komt oh. door, al door Ikea. Oké, <laughs> oké. <laughs> ja, okay, okay. ja nu nog eventjes over uh, uh, nare medicijnen toestanden. Dit is ook een gevalletje, want er is een uh, strafproces begonnen... ook op 27 mei, maar in 1968, meen ik. En uh, dat was tegen medewerkers van de firma Grunenthal. En dat was het nou. Ze hadden een geneesmiddel op de markt gebracht... dat een onacceptabel niveau van lichamelijk letsel veroorzaakte. En uh, dat was dus eigenlijk uh, de, de, de, de zogenaamde softenon. Oh ja? Ja, en uh, het proces is gewoon bezig geweest. En er zijn dus echt heel veel gevallen geweest van softenon... En heel naar allemaal. En, maar pas na het softendondrama... werd in Nederland een wet op geneesmiddelen ingesteld... waarin onder andere werd verplicht... om medicijnen te testen op zwangere proefdieren. Dus dat, dat, dat is dan wel goed dat dat gebeurd is. Maar het blijft wel echt een heel drama. Want het was eigenlijk een soort slaapmiddelen. En ook om te zorgen dat ochtendziekten dat dat minder werd als je zwanger was, Maar ja, dan was je al zwanger, dan nou met het medicijn. Ja. Je kreeg geen kindje zonder armpjes of zonder beentjes, weet je Ja, wel? dat is wel een heftig Dat iets. is toch echt wel uh, heel erg heftig. Dan uiteindelijk, uh, nou, nog iets wat is blijven staan. Uh, ook, ik heb ook nog een stukje geschiedenis. In 1990, een bloody Sunday in Roermond... Uh, vier uh, Australische uh, uh, toeristen lopen op de markt in Roermond dus... en worden de hele tijd in de gaten gehouden... En uiteindelijk trekken ze de aandacht... omdat namelijk die vier toeristen ook nog een statief neerzetten. En ze willen foto's maken bij een stadhuis. En ze worden aangezien als Britse militairen... en uiteindelijk worden ze door de, I de IRA worden ze dus geliquideerd. Terwijl ze en, alleen maar foto's wilden maken. Ja, althans twee van de vier worden neergeschoten... Eh, door de RIA en deze RIA... worden later dan weer opgepakt in Duitsland... omdat ze daar ook allerlei dingen in de gaten houden. Het is echt, ja... Bloody de IRA schemde, noemen we dat gewoon niet. IRA, de, de ja. Ira, de, de, de, de Republican de Army. Ja, precies. Dat voor, is het, ja. voor Ierland. Maar goed, Jee dat me. is een heel... En hoe dat nou precies gegaan is... hoe dat fout is gegaan... daar is een podcast over... dus mocht je dat echt interessant vinden... Ja, en hoe heet die podcast dan? De, de podcastmaaster Frans uh, Pollaks heeft dat gemaakt... Ja. Kijk even bij op het BVPRO. En voor mij heet dat gewoon. Uh, ja, bloody stand, Roemont of zo. Ja, dus, maar ik, ik, hoorde, ik zag ook gisteren ook uh, een, een uh, dame, een uh, donkergekleurde dame. En die ja? zegt: van, Nou, het, het leuke, spontane gaat er vanaf in de wereld. Ook in Nederland. Want zij was daar getrouwd met een blanke man. En zij zegt: Nou, Nederland zijn helemaal niet racistisch. Nee. He, en, dus, en ik mag gewoon negen zeggen. Hoezo? We, komen, we zijn van negroïde afkomst en zo. Dus die, die had er een heel verhaal over. Er werd ook weer heel uh, naar tegen gespend hoor, tegen haar. Maar ik heb dan wel al zo van... Je moet steeds meer letten op wat je zegt. Je moet letten van... Als jij een statief neer wil zeggen om een mooie foto te maken... Dat ze al denken dat jij dan misschien... Uh, daar uh, een, een, uh, zo'n uh, mitrailleur op gaat zetten of ja, zo. Ja. Dus uh, je, je hebt wel continu dat je... Heel erg moet letten hoe je in het openbaar bent. Want straks wordt het verkeerd bekeken. En voor je het weet, uh, krijg je echt grote opstootjes. En dat iedereen in paniek wegrent en zo. En dan denk ik van, waar gaan, waar gaan we naartoe? Hè? Oh jeetje. Ja, ja ik, ik word er wel een ja. beetje ongerust van. Nou goed, daar komt binnenkort een wet voor. Want ook vrouwen die zeg maar iets naar hun worden geroepen. Van een zekere leeftijd, die zekere er leeftijd. ongerust zijn, die worden gewoon blijft. opgepakt. Als je, voor, als je fluit naar een man, mooie man, dan word je opgepakt. Want dat is on, onzedelijk gedrag. Ja. Ja, dat is ook goed. Maar ja, waar is de grens? Wat ja, mag wel en wat mag niet? Maar het is ook uh, voor vrouwen soms ook... dan loop je langs een bouwplaats... en dat je dan zo'n vrouw ziet en die zegt van... Hallo, wordt er niet meer gefloten dan? Nee. Ja, nee, mevrouw, dat mag niet. Nou, naar mij wel, hoor. Ja, mevrouw, u bent toch echt te oud inmiddels, hoor. <laughs> en dan, dan ga je er ook wel even een heel uh, naar het gevoel weer door. Ja, zeker. Want het naar. Ja, ik heb het ook wel al last. Als ze mij van achter zien, tot ik omdraai, dan denk ik zo: What the fuck? De hele oude keer. Ja, van achter een lyceum en van voor een museum. Ja, precies. Zoiets. Goed laatste plaatje voor tien uur. Mooi weekend voor Pinksterweekend. Ja, fijn weekend, hè? Dan gaan we even uit met Jack White.